Wat moet ik voor je doen? Nou, ik wil dat jij naar het dorp gaat om een mooie zwarte das voor me te kopen. Je kunt het nog net doen voordat de winkels dicht zijn. Een zwarte das? Voor jou? Ja. Ik heb zo'n vreemd voorgevoel dat ik die binnenkort zou moeten dragen. Waarom? Als teken van rouw voor een bijzonder smartelijk verlies. En wel? Wie dacht je dan? Nee. Nee, Gordy, Je bedoelt toch niet? Nee, dat, dat kun je niet menen. Aan alles komt een eind, eeknes. En hieraan had al veel eerder een eind moeten komen. Dat heb ik nou eindelijk door. Nou, ga dus maar goud die das voor me kopen. <tied> Het inspecteur weet... Ja? U spreekt met Pringle, ambtenaar van het pakket van de rechter van de instructie. Ik hoorde op de jaart dat u te breken was in de Holloway-gevangenis. Het gaat over Mrs. Oaks. Oh ja? U heeft ons in een nogal precaire situatie gemaneuvreerd... door u te verzetten tegen vrijlating op borgtocht. Zo? Ja, uw bewijsvoering is erg aanvechtbaar, inspecteur. Ik betwijfel of er een veroordeling op zal volgen. Dat is misschien waar... En door maar... u zo uitdrukkelijk bezwaar te maken tegen vrijlating op borgtocht... Heeft u de weg vrijgemaakt voor een eis tot schadevergoeding... ...wegens onwettige vrijheidsberoving? Die waarschijnlijk nog zal worden toegewezen ook? Dat gebeurt heus niet. Dat verzeker ik u. Ik heb het allemaal toegelicht in mijn rapport. Zij wilde zelf in verzekerde bewaring blijven. En dat op zichzelf is al heel vreemd. Daar vragen de mensen meestal niet om. Ja, nou, ze moeten een heel bijzondere reden hebben. Die heeft ze ook. Zij vreest voor haar leven. Dan had ze toch een extra politiebescherming kunnen verzoeken. Mr. Pringle... Ik weet dat zij in verbinding staat met de rubberbandieten. Maar daar heeft u geen bewijs voor, inspecteur. Dat heb ik u al gezegd. Dat is alleen maar een kwestie van tijd. Er is iets gebeurd. Wat dan? Dat weet ik nog niet precies. Kom nou toch, inspecteur. Maar wat het ook is, Mrs. Oaks heeft opeens het idee dat zij een groot gevaar verkeert. Zij wil dat alle rubberbandieten eerst achter slot en grendel zitten voordat zij uit haar hechtenis wordt ontslagen en ik geloof dat ze op het punt staat een bekentenis af te leggen. Het enige wat dit pakket op het ogenblik interesseert... is uw aanklacht wegens toediening van verdovende middelen aan Mrs. Stappert, de vrouw van die politieman. Mr. Pringle, ik ben vanmorgen juist naar de gevangenis gegaan... om Mrs. Oaks te spreken. Zodra ik dat gedaan heb, bel ik u terug. Goed, als u tenminste geen betere oplossing weet. Als u maar aan denkt, inspecteur... dat u volgende week met heel wat tastbaardere bewijzen... voor de rechtbank zult moeten verschijnen. Tot straks. Dag, Mr. Pringle. <kwijls> Verdorie... Inspecteur, inspecteur weet. Ik stond op het punt om u te onderbreken. Wat is er dan? Het gaat om Mrs. Oaks, inspecteur. Ik geloof dat ze bewustloos geworden is. Ze ligt op de grond in haar cel en ze ziet er zo raar uit. Gaat u mee. Wanneer is dat gebeurd? is een paar minuten geleden. Ik hoorde door een bijtboel vallen, anders had ik het misschien niet eens gemerkt. Ik heb de dokter laten waarschuwen, maar ik heb haar verder precies zo laten liggen. Heel verstandig. Ziet u wel, inspecteur? Haar gezicht is helemaal asgrauw En dan haar lippen. Kunt u me even helpen haar op bed te tillen? Ja. Manno, uh. oh, ze, ze, ze is erg zwaar, hè? Ze is dood. Nee. Ruikt u die eigenaardige lucht niet? Uh, wat is dat? Precies zuur, waarschijnlijk. Bedoelt u dat ze zelfmoord heeft gepleegd? Ik betwijfel het. Al dat voedsel moet uiteraard worden onderzocht. Waar komt het vandaan? Het koffiehuis zit verderop. Zij die in voorlopige hechtenis zitten... mogen hun eten van buiten de gevangenis laten komen. Ja, als ze tenminste kunnen betalen. Gaat u dan onmiddellijk naar dat koffiehuis... en zegt dat ik degene wil spreken... die Mrs. Ookstad ontdekt heeft gebracht. Nee, ik ben niemand tegengekomen. Geloof het u eens. Ja, hoe bedoelt u, geloof ik? Het is nauwelijks tien minuten geleden. Ja, nee dan. Ik ben niemand tegengekomen. Behalve die twee kerels. Welke twee kerels? Oh, gewoon, twee mannen. Die vroegen waar de halte van bus 14 was. Hoe zagen ze eruit? En vertel me precies wat er gebeurd is, tot in de kleinste details. Oh, valt eigenlijk weinig te vertellen. Ze zwaar met z'n tweeën, zoals ik al zei, en ze vroegen naar de halte van bus 14. Hoe zagen ze eruit? Ja, weet ik veel. Gaat u maar eens met een blad in uw handen door de druk te lopen manoeuvreren. Nou, dan zult u merken dat u op niks anders kunt letten. Dat begrijp ik, maar dit is hoogst belangrijk. Kunt u zich niets van zijn herinneren? Oh, ik geloof dat een van hen vreselijk verkouden was. Snuffy offer. Wat? Het? En die ander? Dat was degene die voornamelijk het woord deed. Juist. En toen die man u vroeg naar die bushalte, wat hebt u toen gedaan? Bent u stil blijven staan? Ja, tuurlijk. Ja, moeilijk iemand iets wijzen als u loopt met een blad in je handen. Ik ben blijven staan en ik heb gewezen met mijn hoofd in de richting van de halte op de hoek. Dank u. U hebt ons inderdaad geholpen. Oh. Ik zal u niet langer ophouden. Het was gewoon kinderlijk eenvoudig elk. De ene man leidt de aandacht van dat meisje af. terwijl de andere, Snuffy Offa waarschijnlijk. dat spul in de theepop of het melkkannetje doet. Mooi, het is anders niet zo Snuffy. Hij hoeft niet geweten te hebben dat het Pruissie zuur was. Nou, laten we dat maar eens gaan oppikken. Hij is niet thuis. Dat had jij toch zeker ook niet verwacht. Ja, en van die andere kon ze geen betere signalement geven. Nee, maar wat dat betreft heb ik geboft. Toen zij met die mannen stond te praten, kwam er een melkboer voorbij... en die heeft toevallig gezien dat de rubberhak van een van hen los zat... en een heel eind onder zijn schoen uitstak. <laughs> Lieve deugd, was sommige mensen toch niet op letten. Zo'n wonder was dat nou ook weer niet, want het waren heel opvallende schoenen. Halve laarzen met vrij hoge hakken en versierd met een ketting. Mm, halve laarzen met vrij hoge hakken en versierd met een ketting met een losse rubberhak... Ziezo John, binnen een half uur kijkt de hele Londense politiemacht uit naar die schoenen. Ik stond net op het punt om een reddingsexpeditie voor je uit te rusten, John. Nou, ja, het is ook best geen pretje om tijdens het spitsuur door Londen te moeten rijden. En ik moest overal naartoe? Hmm. Dat begrijp ik. Er is geen politiebureau in Londen... ...waar niet minstens één rapport over die laarzen is binnengekomen. En wat hebben jullie hier ontvangen? Twee jonge zwervers. Een paar gevaarlijke knapjes. Maar geen snaffie Nee, nee. Maar één van hen is zonder enige twijfel de bezitter van de door ons gezochte laars. En de andere? Heeft er ook iets mee te maken? Liepen doodkalm over Brixton Road te slenteren toen ze weer opgepikt. Hebben ze al een verklaring afgelegd? Nee, ze weigeren tot nu toe ook maar een bek open te doen. En we hebben praktisch geen bewijs. Het signalement van die serveerster was hopeloos. Nou ja, dan zullen wij ze moeten overtuigen dat ze maar het best vrijwillig kunnen bekennen. Ja, wat bedoel je? Ah, staat je ouderwetse overtuigingspartie. Hm? Pas maar op dat de zondagbladen je niet horen. Ik kan er niks aan doen, maar dat soort slampampers maakt me altijd razend. Het enige wat we tot nu toe weten zijn hun namen en hun adres. Een goedkoop logement in eerstent. Wees ze meteen zien. Och, het heeft misschien weinig zin als ze toch niks willen zeggen, hè? Laten we eerst maar eens huiszoeking gaan doen in het logement. Misschien vinden we daar iets en kunnen we ze daardoor harder aanpakken. Vooruit jullie, sta op. We hebben niet de hele nacht. Alla machtig, hoe is nou al niet? U hebt niet het recht om ons vast te houden, wij weten van niks. Goed, goed, goed, goed. Laten we dan maar bij het begin beginnen, hm? Waar is Snuffy Offer? Wie heeft jullie betaald om dat vergif in het eten van Mrs. Oaks te doen? Ja, man, gaan het toch niet? We hebben alles al aan je gabber hier verteld. We zijn gewoon toeristen. We komen dat mooie Londen van jullie eens bekijken. En die revolvers dan? Welke revolvers? Wij zijn een doodgewone toeristen, man. Mag ik jullie dan vertellen dat we in jullie hotelkamer zijn geweest? Echt? Noem je dat Floyd Theater Hotel? Onder een van de matrassen hebben we twee revolvers gevonden en drie flesjes. Eén van die flesjes was leeg, maar in de andere zat nog een vloeistof. En ik ben ervan overtuigd dat die vloeistof zuur zal blijken te zijn. zuur? Wat is dat? Een zwaar vergif. Hé, hey, zeg, uh, wie zegt dat jullie dat er zelf hebben neergelegd? Kom even mee naar buiten, John. Huh? Ja, eventjes maar. We verknoeien onze tijd. Ze weten dat we hun niets kunnen maken. Weet jij dan een betere methode? Zijn doodschrik op hun lijf jagen. Hoe? Nou, het is een stik donkere macht. Wat zou je van zeggen om een eindje met ze te gaan varen? Wat moet wat dat? Ja, maar. Dat willen we niet, mij. houden aan boord. Zo, nou, maar ik kan, ik kan niet tegenvaren. We nou, Als midden in de nacht zo uit ons bed halen. Heb je niet gehoord wat die inspecteur zei? Bekhouwer, Oh, ik stel mijn hand. We moesten hun handen en voeten maar binden, Joe. Recht? Maar wat heeft dat te betekenen? Nee. Nee, niet vastbinden. Alsjeblieft, nee, nee, verdomme. Waar breng je ons naartoe? Dat zul je wel zien. Had daar net wat beter meegewerkt. Had je een hoop narigheid bespaard. Het is een geluk dat het zo donker is. Uh, doe ze ook maar een prop in de mond, John. En haal dan die zakken. Oké, okay. oké. Okay. Ik zal alles vertellen. Als iemand me, me, me losmaakt. Die zeggen zo, het is gewoon Kom Gewoon blad. <laughs> nee, ik, ik hou het hier niet meer uit. Ik zal alles vertellen. Als ik maar even van die galera heb boodschappen. Blijf me dan de bal. Ik zie geen enkele rechtvaardiging voor zulke methodes, weet. Stel dat de pers daar dan nog van krijgt. We hebben ze met geen vinger aangeraakt, sir. Alleen maar op hun verbeelding gewerkt. En ze hebben een bekentenis afgelegd. De moord op Mrs. Oaks bedoel je? Ze dachten dat het alleen maar een slaapmiddel was, sir. In verband met een poging om haar uit gevangenis te smokkelen. Ze zeggen niet geweten te hebben dat het vergif was. Maar ja, ik ben geneigd hun te geloven. Maar weten ze voor wie ze werkte? Snuffy Offer was hun enige contactman. Vrijd. We moeten toch hebben begrepen dat hij de baas niet is. Dat interesseert hen helemaal niet, sir. Ja, ze doen nou helemaal alles voor geld zonder verder vragen te stellen. Hmm. Is er nog nieuws over dat meisje, Lyle? Ik denk dat ze ergens aan boord van een schip is, sir. ergens op de Theems. Maar we hebben alle schepen tussen Londen en Oxford doorzocht. Na die beroving van de Medway Bank heb ik een hele tijd gepiekerd... waar ik die zogenaamde brigadier Cartlin eerder had gezien. En gisteren is het me opeens te binnen geschoten... ...aan boord van een van die lichters... ...die tijdens dat springdij voor het Mekka Hotel voor Anke waren. Cartlijn is kennelijk een lid van de rubberbandieten. En dat wil zeggen dat het natuurlijk ook lichters van de rubberbandieten waren. Als je dat zeker weet, dan zou ik ze maar gauw gaan zoeken. Jawel, sir. Oh, jullie moesten de taken maar verdelen. Jij neemt de zaak misses Oaks voor je rekening elk? Goed, sir. En jij weet, jij kent de rivier. Probeer dat meisje op te sporen. Tenminste, als je denkt dat ze zo belangrijk is. Dat geloof ik inderdaad, sir. Het is heel goed mogelijk dat ze gewoon met een of andere van door is gegaan. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. In ieder geval staat vast dat ze in veel groter gevaar verkeerd zeden de moord op Mrs. Oaks. Hoezo? De rubberbandieten chanteerden Lord Siniford, of waren tenminste van plan om dat te doen, zodra Lila meerderjarig wordt. Of hij kreeg zelf de erfenis van Lady Pettison, of hij trouwde met Lila voordat zij hem kreeg. In beide gevallen zouden de rubberbandieten aan het langste eind trekken. Maar ze hebben het vermoord. Wat betekent dat ze een andere bruidegom voor haar moeten vinden, sir? En nu Mrs. Oaks dood is. Oh, de hemelman, mannen! Je bedoelt toch niet? Ik bedoel alleen dat we Leila zo spoedig mogelijk moeten zien te vinden, sir. Janice? Ja? Ogenblikje. Voor jou, Elk. Inspecteur Elk? Ja? Waar? Oké, okay, hou hem zullen daar. Ik kom zo gauw mogelijk. Bedankt. Een zekere Ricordini, genaturaliseerd Italiaan, woont in Notting Hill en verhuurt marktkramen. Hij schijnt bepaalde inlichtingen te hebben, waarover? Over de rubberbandieten. Ik ken hem al jaren. Ik denk wel dat het de moeite waard zal wezen. Het gaat over Golly Oaks, inspecteur Elk. Ik heb misschien een vriend die u kan helpen, maar ikzelf... Ik zei al, er zijn een heleboel vreemde gezichten hier tegenwoordig. Gevaarlijke boeven, geloof ik. Enig idee waar ze vandaan zijn gekomen? Glasgow, Liverpool, Birmingham en twee Ieren. Dat weet ik omdat een vriend van mij handelt in doop. Nou ja, geen vriend natuurlijk, maar een vroegere landgenoot... Helaas, die heeft zaken met ze gedaan. En? Allemaal zware, jongens inspecteur, stuk voor stuk. Uh, waar woonden ze? Dat weet ik niet. Niemand schijnt te weten waar zij woonden. Dat maakt de zaak alleen nog maar vreemder. Zouden we die vrienden van je niet eens kunnen spreken? Uh, jawel, ik zal ze roepen. Arturo, Jimmy. Mr. Elk, dit is mijn vriend Arturo. Die vertelde mij gisteren dat hij Golly Oaks had gezien. Weet je zeker dat het Golly was? Zie si, je, si, ik zag hem lopen voor het Abro's Het Abro's gebouw? Wat is dat? Een groot vlak gebouw hè? met een winkelgalerij eronder. Ik ken het. Ik herkende hem en ik bleef staan. Ik zei, dag, Mr. Oaks, hij goede kennis van mij, ziet u. Ik vak voor hem mee gewerkt. Maar hij zei niets. Ik dacht uh, dat ik mij misschien had vergis... ...maar mijn vriend hier heeft hem ook gezien. Bezien, zie, zie. Ik, ik zag hem ook voor de aardroosgebouw. Ik kon mij niet vergis. Ik heb vroeger in Wepping gewerkt. Heb je ook met hem gesproken? Nee. Ik stond namelijk stom verbaasd te kijken. Connie komt anders nooit in deze buurt. Maar, maar het was een beslist. Maar toen ik van de verbazing was bekomen en hij wou naroep... zag ik hem nergens meer. Kan hij dat Abro's gebouw zijn binnengegaan? Dat staat helemaal leek, inspecteur. In verband met een, uh, een, een faillissement of zoiets. Er woont geen mens Die plotselinge toevloed van vreemd boevenpak bevalt me niets, John. Onze eigen onderwereld kunnen we nog wel zo'n beetje aan... maar als je het mij vraagt, zit hier een geweldige organisatie achter... En wie denk jij dat de leider is? Eknes of Oaks? Colly Oaks? Nou, lijkt me toch wel een beetje onwaarschijnlijk. Misschien heeft hij het daarom juist al die jaren volgehouden. Omdat niemand hem ook serieus nam. En dan is er nog een heel ander probleem. Als ze werkelijk een grote operatie van op plan zijn, moeten ze ook over een veilige vluchtweg beschikken. De rivier natuurlijk. Denk jij dat de rivierpolitie hen dat zou kunnen beletten? Ik weet het niet. Ik schijn nergens meer aan te kunnen denken op het ogenblik... dan aan het feit dat Golly Oaks misschien de leider van de rubberbandieten is... en Laila in zijn macht heeft. Nee. Ik las toevallig vanochtend in de krant... dat de admiraliteit een torpedojager naar Krimiets heeft gestuurd... om deel te nemen aan een of andere marineherdenking daar. Oh ja? Dat is iets wat ons best van pas zou kunnen komen, John. Die rubberbandieten zijn moeilijk te pakken. Maar als wij zouden beschikken over een torpedojager... in de monden van de Theems... Wat? Eerlijk, besef je wel wat je zegt. Ik geloof dat de ernst van de situatie groot genoeg is om een dergelijke maatregel te rechtvaardigen. Jennings zal het nooit goed vinden. Dat neemt niet weg dat wij verplicht zijn om het te proberen, John. Nou goed, ik zal je zeggen wat ik wil doen. Zet me hier af, dan ga ik nu meteen naar de admiraliteit. Ik heb daar een relatie en die zal ik eens polsen wat ze er daarvan zouden vinden. Officieus uiteraard. Dan zal ik met je meegaan. Nee, dank je. Zoiets bespreek ik liever onder vier ogen. Ik zie je straks wel op de jaart. Dank het John! dat was voor jou bedoeld! Hij is in ieder geval een slechte schutter. Het was het Leen. Hij sprong uit de taxi. Kijk, daar gaat hij. Tocht aan het ontvangen van Oké, ik ga hem achterna. Volg jij zo vlug mogelijk met de wagen. Oké, okay, Leen. We zullen maar geen verdere opschudding verwekken, hè? En laat me los, je. Op geen opschudding, gevolg, laat me daarom los! Het is de keer dat je mij hebt gemist. Dan ben jij een slechte schutter. En ook niet erg snel ter been. Nee, weet ik weet niet waar je het over hebt. Ah, daar is inspecteur Elk. Alles oké, okay, John? Vooruit, instappen. Ik denk er niet aan. Ik eis een verklaring. Ik heb geen flauw idee wat dit te betekenen. Ik heb nog nooit iemand gearresteerd die niet beweerde zo onschuldig te zijn als haar pasgeboren kind. Pret, stap in! Ik wil niet veel anders opzitten. Maar het denkt niet dat ik hier genoegen mee neem. Ik zou niet weten wat ik gedaan heb. Maar dat is voor jullie waarschijnlijk ook niet nodig. En jullie zagen wel iets uit je tuin. Ik weet een heleboel wat jij gedaan hebt, Lane. Om te beginnen geschoten op een politieman in de uitoefening van zijn functie. Huh? Dan heb je meegeholpen aan een ontvoering en aan de moord op Mrs. Oaks. Die medeplichtigen hebben lelijk doorgeslagen. Je bent gek. Met die dingen heb ik niks te maken. Jij denkt toch zeker niet... Dat... Ik denk een heleboel. Er zijn meer dan genoeg dingen waarvoor ik jou in arrest kan houden. Maar ik wil je daarbij wel een goede raad geven. Omdat je een oude vriend van me bent. Mooie, <mooie vriendschap. Als je eenmaal achter de tralies zit, zou ik maar geen maaltijden van buiten de gevangenis laten komen. <mooie> Jij dacht zeker dat ik gek was. Hij vat er toch al makkelijk op? Te makkelijk als je het mij vraagt. Het leek wel alsof je van overtuigd was dat we hem niet lang zouden kunnen vasthouden. Dat was alleen maar bravoer. Hij verandert wel. Ja, nee, misschien. We zijn hier toch niet in het wilde westen, elk. Wat zouden ze moeten doen? De gevangenis belegeren? Waarom niet? Ons personeel is niet bewapend. Een goed georganiseerde bende zou de hele stad kunnen veroveren. Zoveel lef hebben ze echt niet. Niet voor Ragged Lane. Die is veel te onbelangrijk. Voor zover ik weet is Laila de enige belangrijke op het ogenblik. En de grote baas natuurlijk. Kapitein Eknes Of Golly Oaks. Dag, Heb jij prettig zitten lezen? Wat gebeurt er toch allemaal aan dek? Ik, ik hoor al maar mensen mensenhulp. Wat is er aan de hand om Golly? Wij gaan van boord, dat is alles. Het dreigt gevaar, Leila. Wat voor gevaar? Waar gaan we heen? Oh, <laughs> wat kun jij toch een boer vragen stellen, kindje? Doe nou maar wat ik zeg en maak je geen zorgen. We vertrekken zo meteen. Ik heb het niet eens kunnen pakken. Je kunt hier alles rustig laten liggen. Op onze nieuwe plaats van bestemming ligt alles wat je nodig hebt. Praktisch een hele uitzet, Lila. Het mooiste van het mooiste. Hier, trek deze maar aan. Maar, dat is een herenjas. En zet deze pet op en stop je haar er zo veel mogelijk onder. Ik wil die jas niet aan. Doe het naar mijn kindje het is maar voor eventjes. Dan staat je vast geweldig. Net op mijn woorden. En wat is er, Eeknes? Hoe is het met die andere? Die gaat in de andere wagen, dat heb ik je toch gezegd. Van me toen niet telkens vast, dan moet je stomme vragen. Alles oké, okay. Laila? Bemoei je met je eigen zaken. Aan dek, daar hoor je te wezen. Nou, kom dan maar, Luile. De auto staat al te wachten. Blij dat ik die hut uit ben. Ik was bijna vergeten hoe het was in de frisse lucht. Kom, vrucht, Geef me maar een hand. Goed zo. En nou, de auto in. Au, oh, je hoeft me niet zo te duwen. Zo. Ga nou maar lekker en gemakkelijk zitten, kindje. We hebben een lange rit voor de boeg. Vooruit, heng. in die mist waar gaan we heen maak je maar geen zorgen Leila ik heb overal aan gedacht je kunt de mensen nou eenmaal niet meer vertrouwen tegenwoordig. maar dat kan me niet schelen ik heb overal aan gedacht vooral om jou en heb je het al gehoord van je arme tante nee ze is dood de arme stakker nee oh wat vreselijk hoe is dat gebeurd ze heeft zich van kant gemaakt. Dat geloof ik niet. Maar dat mogen wij niet kwalijk nemen. Ze is er toe gedreven. Door wie? Door de politie, kindje. Die heeft er voortdurend achterna gezeten. Voortdurend. En weet. Was dat is daar weer de ergste van allemaal. John? Dat kan John niet gedaan hebben. Hij heeft haar net zo lang in het nauw gedreven tot ze... Nou ja. Tot ze er niet meer op kon. En vergif heeft ingenomen. Het was maar goed dat ik niet in de buurt was, anders had weet nog beweerd dat ik het gedaan had. Wanneer is het gebeurd? Gisteren. Het verbaast me een beetje, Laila. Ik dacht dat je wel, wel gezien zou hebben dat ik in de rouw ben. Nee, ik... Kijk me naar mijn zwarte das. Ik, ik kan het oh. nog steeds niet geloven. Oh, Golly. Zegt u me alsjeblieft de waarheid. Had John werkelijk er iets mee te maken? Ze zat in een van zijn cellen toen ze dat vergif heeft ingenomen... Dat wil zeggen, tenzij. Nee, nee, nee. Nee, nee, kindje, laat ik je. Laat ik je niet nog meer in de war maken. Maar het is nou eenmaal een feit. dat ik het even min van haar gedacht zou hebben als jij. U wilt toch niet serieus beweren dat, dat. dat John haar vermoord zou hebben? Hij is slecht, kindje. Hij is door en door slecht. Hij is tot nu toe nog niet tegen de lamp gelopen, omdat hij bij de politie is. Maar vroeg of laat komt de waarheid toch in het licht. Ik luister niet meer. Het is allemaal niet waar. Papa, je arme tante is er niet meer. Laten we daarom liever over iets vrolijkers praten. He? Ik uh, ga natuurlijk weer hertrouwen. Ik ben nog steeds een man in de kracht van mijn leven. En dan wil ik me ergens rustig vestigen. In Zuid-Amerika had ik gedacht. Dat is geweldig, Leila. En jij zult het er ook heerlijk vinden. Dat kan John niet gedaan hebben. Dat... Het bestaat gewoon niet. Mijn tweede huwelijk wordt natuurlijk heel iets anders. Je tante en ik hebben eigenlijk nooit tedere momenten samen gekend. We hadden meer een, een zakelijke verbintenis... als je begrijpt wat ik bedoel, Laila. Maar goed, ze kon wel eens uitvallen, dat is waar. Maar, Wacht, dat komt niet ieder huwelijk er eens voor. En ik ben altijd een hele goede man voor haar geweest. Of niet? Ja... Jazeker, Hongoil. Ja, dat komt... Ik heb nu eenmaal van nature een vriendelijk karakter. Vooral wat het vrouw betreft. En de vrouw die nu met mij trouwt... Waar zijn u ook alweer dat we heen gingen? Naar het Abroosgebouw in Londen. Het is erg comfortabel. Overal warm en koud water, badkamers. Ja, we hadden daar wel meteen heen kunnen gaan... maar ik dacht dat de buitenlucht ons allebei wel goed zou doen. Speciaal jou, Laila. Wie zou gedacht hebben dat ze die lichten zo gauw in de gaten zouden hebben? Want er is nog geen man overboord. Ik heb altijd het Avros gebouw nog. Vooruitzien, kindje. Dat is altijd mijn motto geweest. Maar waarom moeten we telkens vluchten? Wat hebt u gedaan, Angoli? Ik, ik, mijn kindje. Niks, dat... Dat wil zeggen, het is allemaal erg geheim. Geheime dienst, begrijp je? Vertelt u me nou... Eindelijk is de waarheid. Oh, oh, oh, oh, ze blijft maar vraagjes stellen. Zal ik jou eens wat zeggen? Probeer jij nou maar een dutje te doen en laat mij intussen nadenken. Ik heb een heleboel om over na te denken, Laila. Over alle heerlijke dingen die ik ga doen om jou gelukkig te maken. Twee lichtjes liggen gemeerd aan de noordelijke oefen, inspecteur. Geef mij die kijker eens Tolle. Loopt daar een jaagpad of is het privéterrein? Privéterrein, volgens de kaart, inspecteur Elk. De Betsy Jane en de Bertha Brown, Tolle. Zeg, hoe heet het die lichters in de nacht van die springbloed? Inderdaad, inspecteur. De Betsy Jane en de Bertha Brown. Zo, af dan maar. We gaan eens een kijkje nemen. de stuurman? Inderdaad. Nou, dan heb je snel promotie gemaakt. De vorige keer was je nog maar gewoon matroos. Ach, dat maakt je wel eens meer mee op de binnenvaart. De oude is aan wal. U wilt zeker een kijkje in het ruim nemen, veronderstel ik. Och, dat we er toch zijn. Nou, misschien kan uw brigadier een handje helpen met de luiken. Vooruit, hoor. Ja. Jullie liggen tamelijk hoog op het water, hè? Hoog in het water. We liggen aan de grond. En als we van de week nog loskomen, mogen we van geluk spreken. Het water zakt steeds verder. Allemaal kisten met bestemming Oostenrijk, inspecteur. Oh ja? Nou, dat zal dan wel in orde zijn. Maar ik moet jou vragen met ons mee te gaan, mister... Uh... Hoe heet je eigenlijk? Waarheen? Naar het politiebureau in Marlow. Waarom? Om een babbeltje te maken. Misschien treffen we die oude van je daar wel. Maar ik kan die lichters niet alleen laten. Niet zolang hij er niet is. Ga nou maar mee, man. Dit is geen verzoek. Ik ga het je. Maar vooruit dan mij. Maar de politie gedraagt zich wel brutaal de laatste tijd. Moet ik zomaar van boord gehaald... zonder dat er de minste aanleiding voor is? Dat moet je niet zeggen. Bankroof. Je voordoen als ambtenaar van politie. Toe maar. U bent een echte uh, Sherlock Holmes, hè? Och, dat wil ik niet beweren. Maar gaat u dat... nou maar mee... Brigadier Cardlin. Het is mislukt, sir. Mislukt? Wat bedoel je? Het was duidelijk dat die kisten in het ruim alleen maar camouflage waren. Ik denk dat de rest van de bende in het ruim verborgen zat. Maar de enige die je gearresteerd hebt is die, die zogenaamde Cardlin? We waren met z'n drieën volkomen in de minderheid. En toen we met versterking terugkwamen uit Marlow, toen stonden allebei die lichters in brand. Je hebt ze dus weer door je vingers laten glippen. Ik vermoed dat ze wagens in de nabijheid hadden staan en naar alle kanten zijn gevlucht. Ooks En dat meisje ook? Ik weet niet wanneer die zijn weggegaan, maar ze waren in ieder geval niet aan boord. Dan zou ik alle havens maar waarschuwen en de vliegvelden. Dat heb ik gedaan, sir. Maar of het iets zal opleveren is te vaag. Volgens mij hebben ze grote plannen. En zolang we niet weten welke dat zijn, kunnen we ons maar het beste op Londen concentreren. Ziezo, we zijn er, kindje. Veilig thuis. Nou, wat zeg je van het Abrasgebouw? Daarom zitten er planken voor alle ramen? Waarom moeten we ons hier schuilhouden? Dat hoeven we helemaal niet. Weet je dat ik dit hele zaakje in de tijd gekocht heb voor 25.000 pond, Laila? Wat? Ja, het leek me toen wel een aardige belegging. Als ik toen alles al van tevoren had geweten, had ik het niet verstandiger kunnen doen. Waar heeft u het in vredesnaam over? Zoveel geld hebt u uw hele leven toch nog nooit gehad? Ik heb het geleend van een vriend. Dat ging toen heel gemakkelijk. Heerlijk rustig is het hier, hè? Je hebt van niemand last en niemand bemoeit zich met je. We zouden in dit tien jaar kunnen wonen zonder dat iemand het merkte. Om Golly, ik kan er niet tegen om zo opgesloten te zitten. Ik, ik wil uit kunnen gaan, de stapel. Hou het nog eventjes vol, kindje. Je zit hier in ieder geval toch beter dan op die bord. We kunnen hier gaan en staan waar we willen. Ja, we moeten de ramen wel geblindeerd blijven, oh, omdat... Wat was dat? Wat? Dat geschreeuw. Ik heb niks gehoord. Dat bestaat niet, dat schreeuwde iemand. Golly, wie was dat? Wat is er aan de hand? Oh. Oh, oh, oh. oh, dat... Daar hoef je echt je hoofdje niet over te breken, hoor. Om je de waarheid te zeggen... er is hier een vrouw in huis die niet helemaal goed bij haar hoofd is. Wie is dat? Die is ze wel weer rustig. Ja, ze heeft ook een tijdje in het Mekker Hotel gewoond... en daarna op die boot. Maar daar hebben we geen last met haar gehad. En dat krijgen we hier ook niet meer. Zodra ze weer gekalmeerd is... Ze is altijd heel rustig totdat ze Eknes ziet. Dan wordt ze altijd razend. Is kapitein Eknes hier dan ook? Ze zijn hier allemaal, Laila. Al die oude vrienden en kennissen. Waarom mag ze kapitein Eknes niet? Dat moet je niet vragen, dat weet je nooit met zo iemand. Het schijnt dat ze elkaar vroeger hebben gekend. Een jaar of twintig geleden. Hij bedoelde het niet serieus. Zo is hij nou eenmaal niet, Laila, maar... en kennelijk wel. En? Heet ze en... En nou krijgt ze altijd een woede aanval zodra ze hem ziet. Om Gully. Misschien zou ik er kunnen helpen. Als vrouw onder elkaar. Misschien zou ik er voor u kunnen kalmeren. Dat lijkt me een uitstekend idee, Laila. Om je de waarheid te zeggen. Ze heet zelfs het gekke idee dat ze jou vroeger als kind heeft gekend. Oh ja? Hoewel dat natuurlijk volkomen onmogelijk is. Of... Herinner jij je misschien toevallig een, eh... Uh, ik? Natuurlijk niet. Nou, ik zal het dan maar eens gaan halen. Het kan geen kwaad om het te proberen. Als je maar niet bang bent. Ja, ze gaat soms al erg de keer, maar... ze zou geen vlieg kwaad ik kunnen doen. Ik ben niet bang. Gaat u er maar halen. Zou je niet liever wachten tot na het eten? Nee, nee, nee, nee. Gaat u er maar gauw halen. Goed. Maar stel je er niet te veel van voor, hè... En mocht ze meteen weer een aanval krijgen, dan moet je maar denken aan hetgeen de oude Euripides heeft gezegd. Het was slechts mijn tong en niet mijn ziel die u kwaad bejegende. Want ze meent het echt niet zo beroerd. Ben jij dat, Dillian? Daar is ze. Kom binnen. Je hoeft niet bang te zijn. O, oh, Dillian. Lieve Dillian. Ik wist dat je nog leefde. Je moet het niet erg vinden dat ze je Dilië noemt. Dat is nu eenmaal een van haar waanvoorstellingen. Kom hier eens naast me zitten. Dilië, herken je me? dan ja, herinnerd je en toch nog wel, schatje. Ik heet Laila. Natuurlijk, natuurlijk, schatje. Zo noemde je jezelf vroeger ook altijd. Laila. Maar je werkelijke naam is Delie. Nou, ik heb zo'n idee dat jullie het best samen zullen kunnen vinden. Sluit maar een warme vriendschap samen. Ja, ik, ik weet niet. Ze heeft de ogen van haar vader en de tint van haar moeder, maar... En? Toezang, eens. Wie denk je dat ik ben? Weet je dat niet? Heeft hij dat nooit verteld? Nee. Ik weet alleen maar dat ik Lila Smith heet. Oh, Molly, wat bedoelt ze toch? Nee, schatje. Je heet in werkelijkheid Delia Pattison en je bent onmogelijk rijk. Ik had je toch gewaarschuwd? Ze is volkomen de kluts kwijt. Maar ze bedoelt het echt niet kwaad. Daarom kun je haar maar het beste gelijk geven.